De avonturen van Alice in Wonderland De ontmoeting met de blauwe rups Alice was weer alleen. Nu moet ik niet weer gaan huilen, zei ze tegen zichzelf. Boos wreef ze een dikke traan uit haar ogen. Toen ze weer opkeek, zag ze dat ze heel ergens anders was. Opeens zag ze het witte konijn weer. Hij liep langzaam in haar richting en friemelde zenuwachtig aan zijn oor. O, oh, de hertogin, mompelde hij. O, oh, mijn arme poten, vacht en snorharen. Ze zal me vast laten onthoofden, dat is zo zeker als ik een konijn ben. Waar heb ik ze toch laten vallen? Alice begreep meteen dat het konijn naar zijn handschoenen en zijn waaier zocht. Maar ja, die lagen in de hal en hoe ze daar moest komen wist ze niet. Alice stond in een heel groot bos. Het konijn zag haar staan. Wat doe je hier, Marian? riep hij boos. Ga onmiddellijk naar huis en haal een paar schone witte handschoenen en een waaier voor me. En vlug een beetje. Alice schrok zo van zijn strenge stem dat ze meteen begon te hollen in de richting die het konijn aanwees. Marian? dacht ze. Ik geloof dat hij me voor zijn dienstmeisje aanziet. Alice kwam bij een huisje. Op een koperen naambordje op de deur stond met sierlijke letters K. Konijn. Ze ging zonder kloppen naar binnen en liep meteen door naar boven. In een kamer zag ze op een tafeltje een flesje staan. Ik weet zeker dat er weer iets met me gebeurt als ik een slok uit het flesje neem, dacht Alice. Ik hoop alleen maar dat ik er nu groter van word. Dan kan ik lekker het konijn laten schrikken. Ze dronk het flesje half leeg en bijna op hetzelfde ogenblik raakte haar hoofd het plafond. Lieve help, riep Alice, ik geloof dat ik er te veel van heb gedronken. Alice groeide zo snel dat ze één arm uit het raam en één voet in de schoorsteen moest steken. Gelukkig hield ze toen op met groeien. Ze zuchtte diep. Hoe moest ze nu uit het huisje komen? Even later hoorde ze het witte konijn roepen. Marian, Marianne, heb je mijn handschoenen en mijn waaier al gehaald? Schiet een beetje op, luie meid, anders. Zijn stem klonk zo boos dat Alice vergat dat ze helemaal niet bang hoefde te zijn... omdat ze wel tien keer zo groot was als het konijn. Ze begon te bibberen van angst toen ze hoorde dat hij probeerde de deur open te maken. Maar dat lukte niet, omdat Alice met haar andere voet de deur tegenhield. Dan ga ik door het raam naar binnen, zei het konijn. Oh nee, dat zal niet lukken, dacht Alice. Ze wachtte tot ze het konijn vlak onder het raam hoorde. En toen gaf ze hem een duw met haar hand die uit het raam stak. Ze hoorde het geluid van brekend glas. Het konijn was in een broeibak onder het raam gevallen. Help! Is er dan niemand die me komt helpen? riep hij woedend. Van alle kanten kwamen er dieren aan. Haar. Er steekt een hand uit mijn raam en die hoort daar niet, zei het konijn. Ga maar onmiddellijk uithalen. Eerst was het een hele tijd stil, maar toen hoorde Alice het geratel van wagenwielen en het geluid van een heleboel stemmen. Willem, hoorden ze roepen, breng de ladder hier en zet hem tegen het huis. Het konijn wil dat je door de schoorsteen naar binnen klimt. Willem, de hagedis, klom op het dak van het huis. Alice duwde haar voet zo hoog mogelijk in de schoorsteenpijp. Ze wachtte tot Willem in de schoorsteenpijp zat en gaf hem toen een flinke schop. Daar gaat Willem! hoorden ze roepen toen de hagedis door de lucht vloog. Willem werd nog net op tijd opgevangen door twee cavias. Anders zou hij met een flinke klap op de grond terechtgekomen zijn. Wat is er gebeurd, Willem? vroeg iedereen. Ik of iemand heeft me een schop gegeven, jammerde Willem. Dan zullen we geweld moeten gebruiken, zei het konijn. Haal een kruiwagen met kiezelstenen. Het duurde niet lang of Alice werd bekogeld met kiezelstenen. Alice riep boos. Wie nog één steen naar me durft te gooien, die... Buiten werd het meteen stil. En toen zag Alice tot haar grote verbazing dat de kiezelstenen in koekjes veranderden. Als ik er één op eet, zal er wel weer iets met me gebeuren, dacht ze. En groter dan ik nu ben, kan ik niet meer worden, dus misschien word ik er wel kleiner van. Alice at gauw een koekje op en begon onmiddellijk kleiner te worden. Toen ze klein genoeg was om door de voordeur naar buiten te kunnen, holde ze de deur uit. De dieren renden achter haar aan. Maar gelukkig kon Alice harder lopen en haalde ze haar niet in. Toen Alice een stuk door het bos had gelopen, bleef ze staan en haalde adem. Ik moet nu eerst mijn eigen lengte terug zien te krijgen, zei ze. Ik denk dat ik daarvoor wel weer iets zou moeten eten of drinken. Maar wat? Ze keek om zich heen. Er stond een witte paddenstoel die even groot was als zijzelf. Ze keek onder de paddenstoel en erachter, en toen ging ze op haar tenen staan om op de paddenstoel te kunnen kijken. En op de paddenstoel zat een grote, dikke, blauwe rups. Hij zat met zijn armen over elkaar op zijn gemak een waterpijpje te roken. Toen hij Alice zag, liet hij de pijp uit zijn mond vallen en zei... Wie ben jij? Dat weet ik zelf niet meer, meneer, antwoordde Alice. Want sinds vanmiddag ben ik om de tien minuten van lengte veranderd... en daarvan ben ik in de war geraakt. Onzin, zei de rups. Wacht maar eens af tot u in een pop verandert... want dat gaat er met u gebeuren, zei Alice. En als u daar net aan gewend bent, verandert u in een vlinder... Ik weet zeker dat u dan ook in de war zult zijn. Want Alice had van haar oudere zus geleerd dat een rups in een vlinder verandert. Wel, nee, zei de rups en haalde zijn schouders op. Nou, ik ben in ieder geval wel in de war, hield Alice koppig vol. De rups dacht even na. Toen zei hij, hoe groot wil je worden? Oh, dat weet ik niet zo precies. Maar in ieder geval langer dan 3 centimeter, want dat vind ik veel te klein. 3 centimeter is een hele goede maat, zei de rups en rekte zich uit. Zelf was hij namelijk precies 3 centimeter lang. Hij draaide zich om en liet zich van de paddenstoel afglijden. Voordat hij tussen de bomen verdween, riep hij... Als je van één kant van de paddenstoel eet, word je groter... En als je van de andere kant eet, word je kleiner. Alice brak van beide kanten een stukje af. Ze nam een heel klein hapje van het ene stuk. En toen werd ze zo snel kleiner dat haar kin haar voeten raakte. Ze stopte het overgebleven stukje in de zak van haar jurk en nam gauw een hapje van het andere stuk. Het volgende ogenblik was ze zo groot geworden... dat ze met haar hoofd boven de boomtoppen uitstak. In de verte zag ze een huisje staan. Ze at om de beurt van de twee stukjes van de paddenstoel... totdat ze groot genoeg was om door de deur van het huisje naar binnen te kunnen. Ik ben benieuwd wie hier woont, dacht ze terwijl ze naar de voordeur liep. Ik hoop dat het een aardig iemand is.